Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Wat voor hittemaatregelen komen er bij de Nijmeegse Vidaagse? Op dit moment zit de organisatie van het wandel-evenement bij elkaar. Komende dinsdag is de eerste dag van de Vidaagse Dan trekken tienduizenden deelnemers hun wandelschoenen aan om 30, 40 of 50 kilometer te lopen. Maar het kan die dag misschien wel plaatselijk 40 graden worden. Hartstikke warm dus. Mijn collega Suus doet voor het eerst mee en bereidt zich alvast voor. Ik ben nog aan het inpakken. Dit zijn zakdoekjes, bladerpleisters natuurlijk... Allemaal, um, ik heb allemaal nog speciale wandelsokken gekocht um, die heel goed zijn. Ja, die zeg maar cool socks. Dus uh, die goed zijn voor beide de hitte. Want ik heb soms wel eens last van dat je uitslag krijgt op je voeten als het heel warm is. Nou, en dat gaat het worden. En daarom kijkt de organisatie of de route moet worden ingekocht. Of dat deelnemers bijvoorbeeld eerder moeten beginnen. Om twee uur vanmiddag geven ze een persconferentie. In Griekenland is vannacht een vrachtvliegtuig uit de Oekraïne neergestort. Het toestel was onderweg van Servië naar Jordanië. Volgens Griekse media waren er acht mensen aan boord. We weten niet of iemand het heeft overleefd. Het vliegtuig zou twaalf ton aan explosieven hebben vervoerd. Mensen in de buurt hoorden uren na de crash nog explosies. Slecht nieuws voor team Jumbo-Visma. Primoz Roglic stapt vandaag niet meer op de fiets in de Tour de France. De Sloveen viel tijdens de vijfde etappe en blesseerde daarbij zijn schouder. Hij zegt nu dat hij zijn blessure moet laten herstellen herstellen. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben de WK-finale gehaald. Gisteren versloegen ze Australië met 1-0. Het doelpunt werd gemaakt door Frederik Matla vanuit een strafcorner. Maar makkelijk ging het niet. Er zaten natuurlijk een heel aantal keer dichtbij. Een aantal keer met de voet, een aantal keer uh, net niet aangehaakt. Een aantal keer op de stop die je van de lijn haalt. We zaten best wel vaak dichtbij. En dan is het inderdaad zaak om rustig te blijven. En het vertrouwen te hebben dat de volgende er wel in gaat. Dus ik ben blij dat we nu zoveel halen. En dat dan uiteindelijk eentje erin gaat. Ja, Lang uitrusten is er voor de hockeyvrouwen niet bij.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 Tussen is hij een zeer ervaren alt saxofonist En uh, zoals gezegd het nummer uh, Smooth Yes, Apoxy, samen met Renier Baas. Thank you.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 Hij zelfs een stambrief heeft ik verteld zo moeten nog meer op mijn eerst de Trio Pim Jacobs met Ruud Brink en het nummer Just Friends Thank <laughs> you.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 Here. I can't sit still when there's that way around.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 Ruud Brink op de Noorsax met het nummer Double Face. Ga ik alleen nog even het stopje terug, want hij was al ingestart... en uh, nu Double Face, Ruud Brink vanaf het begin.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 sorrow